Het NOS-journaal, Anouk Thijssen. Toezicht dreigde voor vermiste broertjes, schrijft de NRC. Geen moordverdachte Wiels meer. Gemeente voorzichtiger met steun aan betaald voetbalclubs. De vermiste broertjes Ruben en Julian uit Zeist... zouden onder toezicht van bureau jeugdzorg worden geplaatst. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van een rapport... van de Raad voor de Kinderbescherming... Ook zou de vader zijn zoons minder vaak mogen zien en zou hij door de politie worden gehoord als verdachte van kindermishandeling. Sinds de scheiding van de ouders in 2008 zouden meer dan tien instanties zich hebben bemoeid met het gezin, maar dat zou nauwelijks effect hebben gehad. De Raad voor de Kinderbescherming schrijft volgens NRC in het rapport over het gezin zeer kritisch over die gang van zaken.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 De broers hebben bekend dat zij voor de video verantwoordelijk zijn... maar dat zij niets weten van de moord op Wiels. De rechtercommissaris bepaalde dat er inderdaad onvoldoende verdenking tegen hen is. Gemeenten zijn voorzichtiger geworden met steun aan clubs in het betaalde voetbal. Nog maar vier gemeenten zeggen dat ze voetbalclubs financieel steunen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Drie jaar geleden waren dat er nog zestien. De afname van steun hangt samen met de kritische opstelling van de Europese Commissie. Die noemt hulp al snel ongeoorloofde steun aan het bedrijf. Ook hebben meer gemeenten het gevoel dat betaald voetbal een bodemloze put is. Enschede is als gemeente het ruimhartigst. Dat heeft een hypotheek verstrekt voor het stadion van FC Twente. De politie in Scheveningen heeft gisteravond een inval gedaan bij Barbie's Bar, het café van realityster Barbie en haar man. Alle bezoekers van de bar zijn gecontroleerd op het bezit van drugs. Er werden vijf mensen gearresteerd. Onder hen is volgens ooggetuigen de man van Barbie. Hij is aangehouden op verdenking van het aanschaffen van een vuurwapen en de handel in verdovende middelen. De politie zegt alleen dat de man aan de bar verbonden is.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 Bewakers stortten zich op de man en arresteerden hem. Het publiek probeerde weg te komen. Ook de acteurs Christopher Waltz en Danielle O'Tuy, die net werden geïnterviewd, zochten dekking. Niemand raakte gewond. Later bleek dat de dader een startpistool had gebruikt... en dat hij verder een namaak handgranaat en een nepmes bij zich had. Het is het tweede incident op het Franse festival dit jaar. Gisteren werd een kluis met juwelen voor filmsterren leeggeroofd. De Spaanse bekerfinale is gewonnen door Atletico Madrid. Het was lang 1-1 tegen Real Madrid, maar in de verlenging werd het winnende doelpunt gescoord. Het is de tiende keer dat Atletico de Copa del Rey in de wacht sleepte. De emoties liepen hoog op tijdens de wedstrijd. Trainer José Mourinho van Real werd een kwartier voor het einde van de reguliere wedstrijd naar de tribune gestuurd, omdat hij tegen de scheidsrechters tekeer ging. Ronaldo werd in de verlenging met rood van het veld gestuurd. Het weer de komende uren trekt een regengebied over het land, in het noorden mogelijk met onweer. Het wordt 12 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon geregeld met mogelijk regen in het zuiden. Het wordt 17 tot 22 graden. Maandag meer regen en dan is het 16 graden. Het Nederland van mijn dromen bestaat. Het is ook niet zo gek zoals dat hier gaat. Er zijn altijd wel mensen die klagen. Maar er zijn hier bijvoorbeeld geen lege magen. Dus wat zeuren de mensen nou? Ik zou willen dat iedereen zo'n land wou. Verkoopt Isabel Nederland het best? Of ben jij de beste verkoper van Nederland? Deel jouw verhaal op van.nl en maak kans op de mooiste Nederlandse prijzen. Op tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen, maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op tix.nl. Vandaag in Katholiek Nederland TV, de belevenissen van het beste kerkhoor van Nederland in Rome. Met als hoogtepunt een optreden in de Sint-Pieter. Mis het niet, kijk vanavond om 6 uur naar Katholiek Nederland TV bij RKK op Nederland 2.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 18 mei. We gaan racen in deze uitzending met een Formule 1-auto. Louis Dekker stapt aan boord bij Guido van der Guine. We hebben nieuws over de redding van de Free Record Shop. En steeds minder gemeenten trekken de portemonnee voor het betaald voetbal. En vanavond Anouk in de finale van het Songfestival. Ik wil gewoon een goede performance neerzetten. Hè? En dat het credible is en dat mensen daar trots op kunnen zijn. Whatever wat de outcome is. Dus kijken of Marga Bult, oud-deelnemer, het daarmee eens is. We beginnen met Argentinië. Gisteren overleed in zijn cel de Argentijnse ex-dictator Jorge Videla. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor misdaden tegen de menselijkheid. Hij was verantwoordelijk voor talloze verdwijningen en moorden. Zo liet hij tegenstanders boven zee uit vliegtuigen gooien, de zogeheten dode vluchten. Nu contact met Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems. Mark, je bent ondertussen in Buenos Aires. Wat zijn de reacties van de mensen die je gesproken hebt op de dood van Videla? Nou, het viel mij uh, voorlopig op dat de reacties een beetje lauwtjes zijn, misschien een beetje gelaten. Uh, nou ja, de taxichauffeur bijvoorbeeld, die klaagde veel meer over de dure melk dan dat hij over uh, Fidela uh, sprak. Uh, ik sprak ook met een dame en die haalde een beetje de schouders op. Uh, zijn dood verandert niets aan haar leven, zei ze. En weer iemand anders, die zei zoiets als uh, opgeruimd staat netjes... Nou, voorlopig valt mij in ieder geval op dat veel mensen een beetje passief reageren. Ja, heeft dat misschien te maken met wat jij eigenlijk noemt de prijs van, van de melk, dus eigenlijk de, de economie? Of heeft dat te maken met het feit dat de bevolking misschien wat jonger is? Nou ja, goed, in ieder geval, kijk, ik heb nog geen nabestaanden of slachtoffers gesproken. Hè? En, en, en daar zijn de emoties ongetwijfeld veel heviger. Uh, je moet ook weten, Fidela was 87, een oude man. Het was dus niet echt een verrassing dat hij uh, uh, dood zou gaan. En hij stierf bovendien in een gevangenis. Daar hoorde hij voor de meeste mensen ook thuis. Nou ja, geen verrassing. Zoals die dame zei, zoals je net zegt... het verandert niets aan het leven van de meeste Argentijnen... Uh, ze hebben andere dingen aan het hoofd. En dat is inderdaad die dure melk, uh, de hoge dollarkoers. Kortom, allerlei economische problemen. Ik denk dat dat toch uh, yeah, uh, wel een beetje de des, nou ja, desinteresse... Uh, de gelatenheid een beetje uh, uh, verklaart. Ja, dat is de bevolking. En, en, en de media, de kranten, de radio, de televisie. Hoe berichten die erover? Nou, die pakken allemaal groot uit. Dat, dat zeker wel. De tv-journaals ook. Um, ja, ja, overal uh, gaat het over Fidela. Ik zag ergens... De laatste foto van Videla, uh, dan zit hij op zijn uh, keurig opgemaakte gevangenisbedje. Gemaakt, die foto, uh, niet zo heel lang geleden door zijn biograaf. Uh, allerlei commentaren natuurlijk van Corrivea uit de mensenrechtenwereld. Uh, bijvoorbeeld uh, de voorzitter van de Dwaze Grootmoeders, Estella Carlotto. Ja, die kom je overal tegen. Uh, die is opgelucht uh, dat uh, de tiran van de aardbodem is verdwenen, zoals ze dat zegt. Kijk, de kranten die liggen hier pas over een paar uur in de kiosk. Maar uh, ik denk dat uh, de voorpagina's allemaal uh, bol zullen staan van, uh, van dit nieuws. En is al bekend wat voor soort begrafenis hij gaat krijgen? Um, ja, kijk, meestal worden uh, mensen hier vrij snel begraven. Uh, in dit geval is het een beetje anders, want ja, het gaat om een gevangene. Er moet uh, officieel eerst sectie worden verricht op het lichaam van die overleden gevangenen. En daarna pas uh, wordt zijn lichaam vrijgegeven. Uh, het is onduidelijk of dat al gebeurd is en wanneer dan die begrafenis uh, uh, precies plaats zal vinden. Wel is duidelijk dat Fidela geen militaire begrafenis krijgt. Uh, hij is uh, in de jaren tachtig uh, oneervol uit het leger ontslagen. En er is bovendien ook een wet die het verbiedt om, allerlei, uh, ja, dus om militairen die betrokken waren bij mensenrechten schendingen... om die met die militaire eer te begraven. Dus nou ja, uh, ook al was Fidela ooit de hoogste militair van het land en de facto zelfs president van Argentinië... Het lijkt mij een veilige gok uh, dat het een bescheiden en, en vast wel besloten begrafenis zal zijn. Dankjewel, Mark. Mark Bessems was dat vanuit Argentinië. Over twee weken dan sluit de inzamelingsactie voor Syrië. Opbrengst valt een beetje tegen. 4,5 miljoen euro is erop gehaald. Maar ook langs andere kanalen komt er geld binnen. Bijvoorbeeld tijdens een benefietconcert in Utrecht. Omdat ik zelf geloof dat iedereen muziek kan maken en iedereen kan zingen... We gaan... Uh... Een puur improvisatie doen. En kijk maar wat je mee kan wil. De... Dansen maar. Mark Oozeman, je bent een van de organisatoren van deze fundraiser. Ja. Maar het geld gaat niet naar Giro 5 en 5, of wel? Het geld gaat niet naar Giro 5 en 5. Het gaat naar ons project Sirius Mission, waarmee we met muzikanten muziekmissies in de Syrische vluchtelingenkampen doen. En waar is dat goed voor? Het is goed voor een lichtje kunnen brengen in het leven van de kinderen... die normaal gesproken heel erg in zichzelf opgesloten zitten. Of, ja, ze hebben ontzettend veel meegemaakt, waar, wat wij niet kunnen voorstellen. En als je als muzikant een klein beetje muziek met ze kan maken... en een glimlachje op hun gezicht kan toveren... dat is iets wat wij kunnen doen en dat, wat wij hopen te kunnen bijdragen. En werkt dat inderdaad zo? Ja, de eerste missie onder leiding van Merlijn die is nu terug... En wat zij te horen kregen van de lokale mensen, van Unicef, van de docenten... ...is van de kinderen glimlachen, de kinderen stralen. Dat hebben we al heel lang niet gezien. Graag zou ik hier een volledig verslag doen van de concerten die plaatsvonden op de scholen. Want ja, u heeft wat gemist. Onze bikkels, die standpunt opkwamen met onder één voet een lege waterfles. Krak, krak, patata. Krak, krak, Patata, klonk het. Afgewisseld met solo's van gitaar en viool. Ik denk dat muziek is iets menselijks iets intercultureels. Het gaat van hart tot hart. En je hoeft er geen Arabisch voor te kennen. Dat je scheelt ook. Precies, je hoeft er geen Arabisch voor te kennen. Garib, u bent en Syriër, en vluchteling en muzikant. Dan zou u bij uitstek moeten kunnen vertellen wat muziek kan betekenen... voor mensen in een vluchtelingenkamp in Jordanië bijvoorbeeld. Het is zeker uh, heel belangrijke muziek voor die mensen daar. Uh, het heeft met uh, traumatische uh, ervaringen te maken. Maar tegelijkertijd, uh, via de muziek, het is gewoon een hele mooie taal om te uiten wat hij voelt. Daardoor werkt het dus als therapeutisch eigenlijk, vind ik. Hoe werkte dat bij u? U bent ten tijde van vader Assad gevlucht. Ik gebruik de pijn om muziek te maken. Uh, dat houdt in dat ik gewoon ook, uh, ondanks alle ellende, uh, maak ik muziek en ga ik door en geef ik hoop. En daardoor zakt de pijn ook of gaat weg. Uiteindelijk. Wat we proberen met deze tweede missie en een derde die er achteraan komt, is om dus lokale muzikanten, het conservatorium, om die te betrekken. Zodat ze dus nadat wij weggaan, dat het door kan gaan. Dat dus Jordaanse mensen en Syrische mensen die daar werken, dat die de ja, de muziek kunnen komen brengen in de kampen. Is het toch niet een beetje jammer dat het geld niet naar Giro 55 gaat? Want dan hadden de dekens, medicijnen water voor gekocht kunnen worden. Dekens, medicijnen zijn absoluut belangrijk. En huisvesting ook. Want het kamp, dat huisvesting rond de 170.000 mensen. Dus dat is absoluut de eerste nood. Maar je kan én geven aan dekens, je kan én geven aan Giro 555. En je kan geven aan een klein project als Serious Mission. Er moet iets gebeuren op wat wanneer dan ook. Mark Koizeman vertrekt dinsdag naar Jordanië. Zangeres Wende Snijders en actrice Hanna van Boom sluiten later aan... bij deze tweede missie van Serious Music. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Is het terecht dat er heel veel van Anouk wordt verwacht vanavond? Ga ik zo vragen aan Marga Bult. Maar eerst het nieuws over de Free Record Shop. Gaat die Free Record Shop failliet? Winkelketen van Hans Breukhoven draait op dit moment met verlies. Investeerde Procurus is bereid de winkels over te nemen... maar verwacht dan ook offers van de anderen. Verslaggever Jeroen Schutheysen informeerde bij de directeur van Procurus, Paul Dumas naar de tussenstand in de onderhandelingen. Wat heel belangrijk is, wij zijn als investeringsmaatschappij bereid om aanzienlijk geld te investeren in die reddingsoperatie. Maar we kunnen dat niet alleen. En het is heel belangrijk dat we ondersteuning krijgen uit de sector. En we zijn dus ook in gesprek met de belangrijkste leveranciers van, van Free recordshop. Shop. Wat wilt u van de muziekindustrie? Kredietverzekeraars zijn weggevallen. Ja, en dan betekent dat wij gewoon goederen uh, uh, willen krijgen of willen inkopen, maar dan wel tegen een, uh, een inkooptermijn. Hè? U wilt cd's krijgen en pas veel later betalen? Ja, eigenlijk een betalingstermijn. Dat hebben we gevraagd aan de sector of ze dat willen. En, en die betalingstermijn, ondanks het feit dat ze niet meer verzekerd zijn. En als dat niet kan, dan wordt het gewoon wel heel moeilijk. Waarom doet u dit? Ketens overnemen, zoals vorig jaar de slechte en selecties... en nu mogelijk via your shop, ja... Het zijn allemaal winkels die een beetje de, de oude economie vertegenwoordigen... Nee, dat is niet passé. Ik denk dat de huidige retailformules wel passé zijn. Als het alleen nog maar een winkel is waar stapels boeken liggen... of stapels cd's liggen, dat is onvoldoende inspirerend voor de consument. De consument wil in die winkels wat te beleven hebben. Je moet aan die formule iets doen... zodat het aantrekkelijk blijft om in die winkel te kopen. En wat je tegelijkertijd natuurlijk moet doen... is ook je internetpropositie heel duidelijk neerzetten... naast en in de winkel. Zodat de klant zelf kan kiezen waar die, wanneer die en hoe die winkel. Die boekwinkels die u vorig jaar heeft overgenomen, draaiden toen veel verlies en nu maken ze weer winst? Ja, we sluiten dit uh, het eerste jaar na, na zeg maar, het faillissement van uh, Selectus af uh, zeg maar, boven break-even, net boven break-even. En de perspectieven van, uh, van onze boekhandels die zijn ook positief. Hans Breukhoven, de oprichter en eigenaar van de Free Records Shop, in hoeverre is hij betrokken bij deze gesprekken? Hans is uh, met ons aan het kijken en het is ook belangrijk uh, van, van op welke manier wij de zaak kunnen voortzetten. Maar het zal wel gaan uiteindelijk om een, uh, zeg maar een overname door procureurs. Maar Hans denkt zeker aan zijn kant na van op welke manier wij het beste uh, zeg maar het bedrijf uh, zouden kunnen redden. Hoe is hij eronder? Want het is toch zijn levenswerk, hè? Ik ken Hans al een hele lange tijd. Ik ben ooit zijn bankier geweest in, uh, in Rotterdam toen uh, in de jaren negentig. Ja, Hans blijft een, uh, denk een hele positieve en hele vitale man... Uh, die altijd kijkt naar uh, dat het glas half vol zit in plaats van half leeg. Dus hij is, hij is heel positief, ook heel kordaat... als het gaat om de stappen die moeten worden genomen. Maar nogmaals, uh, hij heeft niet meer alleen in de hand. Want uh, de winkels maken verlies. Het gaat natuurlijk steeds slechter. Vooral ook omdat wij de, de winkels slecht kunnen bevoorraden op dit moment. En die worden Slecht bevoorraad, omdat er gewoon een gebrek is aan liquiditeiten. Ja, dat betekent eigenlijk dat je in een zeg maar, soort negatieve spiraal terechtkomt. Hè? Als de winkels slecht bevoorraad worden, ja, dan kunnen consumenten minder kopen... dan gaan de omzetten omlaag en dan, gaan de, dan nemen de verliezen toe. Wanneer verwacht u uh, duidelijkheid? Nou, ik denk midden volgende week. Ja, de Paul Dumas. Mogelijk dus de redder van de Free Record Shop. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Watch it drinking. Rum my whiskey. Now, won't you have a double with me? Wel lekker wakker worden. Never forget you de Noixettes waren dat. Hoe zal het gaan? Vanavond in 1987 werd Nederland vijfde op het Eurovisie Songfestival met Marga Bult. Lovely Masha has already had several hits with former bands Tulip and Babe. She now sings solo Recht op in de wind. Recht op Dat kent vijf Not no, Absolutely nothing to do with the girl and the way she looks. I wonderful. Een in de wind zijn. Een beetje moeilijk moeite met de recht op. Ze is nu aan de lijn. Maar gebeurd. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. <laughs> ja. Zeg uh, Anouk vanavond. Ja. Um, ja, gaat hij het overtreffen? Gaat hij uh, top 5 uh, in? Nou, ik zou het. Ik zou het toch werkelijk uh, hopen. En ik zou het ook heel erg mooi vinden voor Nederland. Want dit is natuurlijk al uh, een enorme opsteken hè, voor ons. Uh, ja. Als je het bekijkt uh, wat we de, acht, de afgelopen acht jaren gedaan hebben. Ik weet niet of je en... de kranten hebt gezien, Maga vanochtend. Maar alle kranten hebben een hoek op de voorpagina. Het lijkt wel alsof het hele land meeleeft. Ja, toen we een nieuwe koningin hebben. Hè? Ja. <laughs> nee, het is wel, ik vind het wel een hele positieve vibe, als ik dat zeggen mag. Want het, het zat natuurlijk een beetje in het verdomhoekje, omdat het steeds maar niet lukte. En ik denk dat iedereen, ook bij Anouk zoiets had, we hebben nu een fantastische zangeresse, ziet er goed uit, heeft enorm veel ervaring. Ja, kijk, als het dan niet zou lukken, dan denk ik dat Nederland, wat het songfestival betreft, ook lichtelijk in een dip zou zijn geraakt. En dan hadden we weer allerlei discussies gehad. Ja. Het feit dat zij nu doorgaat, uh, het ook erg goed doet, ook hoog staat in de pols. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen is dat geweldig. Ja, maar uh, ze en, doet één ding, doet ze niet. Hè? Ze laat zich eigenlijk verder helemaal niet zien. Ja, gisteravond natuurlijk nee. die repetitie, want het moest. Ja, dat moet ja. Uh, maar aan de media, aan de pers uh, en al die feestjes die eromheen zijn, ja. laat ze zich niet zien. Is, da is dat, erg? Um, ja, dat erg? Ja, dat is erg. Ja. Ik heb het uh, wel gedaan destijds. Maar goed, je, je moet er ook een type voor zijn het ook willen. En je moet toch ook weer consequent zijn en zorgen dat je wel weer op tijd na, naar bed gaat. Niet te veel uh, drinkt en dat soort zaken. Zij heeft er duidelijk voor gekozen om dat niet te doen. In het begin dacht ik van jee, hè, je mag Nederland toch vertegenwoordigen. Wees dan wel bij de, officiële, uh, bij de officiële zaken. Nou, dat is eigenlijk ook min of meer misgegaan door de uh, spierscheur. En gisteren was ze ook niet bij het officiële uh, opening. Is ze ook iemand meelaten lopen van de delegatie... Alhoewel vanavond zal ze dat zelf allemaal wel doen. Ze heeft duidelijk gekozen voor haarzelf en voor rust en um, om, haar, om zichzelf te concentreren. En dat kan en dat mag. Kijk, iedereen doet het anders. We hebben natuurlijk ook het jaar gehad dat Gerard Joling de hoge toon niet haalde en Justine Pelmelai. Ja. Dus dat kan natuurlijk. Um, en het blijkt nu ook nog dat dat in haar voordeel werkt. Want iedereen heeft zoiets van... Dat is toch al apart, weet je wel. Dat ik zo terug hoor, ook uit uh, een maalneu. Toch een eigenzinnige vrouw. Nou ja, ze dat, valt wel op zo. Ze, nou, dat is het. Ze valt dus al op met het liedje. En ze valt dus nu ook op, omdat ze eigenlijk nergens is of iemand uh, stuurt ter vervanging uh, van de delegatie. Ja. En, en dat kan, de tijden zijn veranderd. Ja. Uh, ik denk dat het toch belangrijk geweest zou zijn, niet alles... maar wel om een aantal dingen te doen. Ja, maar uh, dan, dan vanavond, hè, want ja. uh, er, er was wat kritiek. Uh, we hebben natuurlijk altijd wat te zeuren. Uh, wat kritiek ja. dat ze de camera niet goed pakten. Uh, is dat terecht of uh, maakt dat ja. niet zo heel veel uit? Wel terecht, want ik heb ja? ontzettend veel interviews uh, gedaan en gehad. En ik heb dat ook steeds gedaan. Ja, genoeg. want het, uh, <laughs> rond deze dagen is mijn ja, geduld niet uit de ook. media te slaan, volgens mij. Ja, nou, ik denk gewoon, die vakjury, die, heeft, uh, die heeft natuurlijk gisteren al de punten gegeven. De, ja. uh, zij heeft dat fantastisch gedaan, heb ik gehoord. Uh, gehoord. Dus 50% van de punten zijn nu al gegeven. Maar wat wel belangrijk is en wat ze denk ik niet moet onderschatten. dat is toch dat zij middels die camera die telefoto's moet pakken. Je moet ook niet vergeten, het is wel een TV-show. En. Uh, Um, eh, en ik vond het jammer dat ze dinsdag... ze was nog wat onzeker ook af en toe met de kwartonen... maar ook dat ze die camera's niet pakte. Dat die ogen, die prachtige ogen dichtbleven. En dat ze niet, um, niet binnenkwam bij je. Juist omdat dat nummer wat melancholisch is, wat dramatisch... Zou, zou dat een extra iets kunnen zijn. Ik heb begrepen dat dat vanavond wel gaat gebeuren. En dat ze dat ook gisteren in de repetities al gedaan heeft. En, en zich dat toch wel aangetrokken heeft. Omdat ze natuurlijk nu ook wel voelt van... ja, maar nu moet het echt gaan gebeuren, want ze staat in de finale. Dus ik denk dat ze nu wel alle registers open gaat trekken, hoor. Nou, nog één voorspelling maar gebeurt. Hoeveelste wordt ze? Oh, ja, jeetje, dat hoort er wel zeggen. bij. Ja, dat is de slotvraag. Ja, dat weet ik. Nou, <laughs> ik denk ergens tussen de vijf en de tien... en dan dichter naar de vijf, toe dan naar de tien. Dus ik denk zes... Laat ik het allemaal gewoon zeggen. Zes. En mocht het fantastisch gaan en het knalt aan alle kanten. Het zou ook kunnen dat ze vier wordt, maar ze heeft toch ook concurrentie. Ik denk zes. Laat ik het daarop houden, bij. Ja, ik vind het wel goed Nederlands. Ik, ik zeg gewoon één, dan hebben we gewoon ook een leuke iemand die echt optimistisch is. Ja, dat hey, ik. <laughs> Marga, nou. dankjewel voor het ja, gesprek. Okay. En veel plezier vanavond bij het kijken ook. Nee, ik niet kijken, want ik sta met uh, het concert van de rock roll Stars in Volendam in het Jozefgebouw, dus helaas. Oké, okay, nou dan hoor je het wel. Ja, hey, fijn Veel plezier, dag. jij ook. Oké, okay, dank je. Ik heb nog één bericht voor dat het uh, half acht is... en dat gaat over de Formule 1. Hij is even in Nederland aan het bijtenken. Dan heb ik het over Formule 1-coureur Giro van der Garder. Bij de eerste Grand Prix van het seizoen... was de debutant veroordeeld tot het meerijden in de Achterhoede. Mag genieten... Dat doet hij wel. En hij heeft zin, volgens velen, in het hoogtepunt van het seizoen. En dat is de race in Monte Carlo. Volgende week wordt hij verreden. Van der Garde woont in Amsterdam. Maar het stratencircuit van Monaco is dichtbij. In Giroeders woonkamer staat namelijk een simulator. In hoeverre benadert dit de werkelijkheid? Ah, het komt redelijk goed in de buurt. Vooral de circuits als dit jaar voor mij Melbourne China, die je dan niet kent. Ja, dan uh, is het toch uh, fijn dat je een simulator thuis hebt. Lang Langlevende techniek, circuits, die tover je op een USB-stick, zo je woonkamer in. Ja, eigenlijk wel. En nou kan ik dit natuurlijk ook, hè. naar de winkel gaan, een paar tientjes neerleggen... en hup, het schrijf je de Xbox in of de Playstation. Maar dat is toch iets minder realistisch, denk ik. <laughs> ja, 100%. Waar zit het verschil, behalve in de drie schermen die ik thuis niet heb? Nee, is de eerste drie schermen, daarnaast uh, wat voor computerprogramma je hebt... Ik gebruik Airfactor, maar Airfactor heeft daarnaast ook weer zijn eigen modellen. En, uh, ik heb gewoon gezorgd uh, dat ik een heel goed model heb van de Formule 1 auto. Die lijkt op mijn echte raceauto. Uh, en daarnaast uh, hoeveel grip je kan geven en dat je een realistische uh, simulatie hebt. Maar daarnaast wat je erop hebt is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, hoe het stuur is, uh, wat de feedback van het stuur is. Hoeveel knop je op het stuur hebt, wat je ermee kan doen. En daarnaast hoe het gevoel is met de remmen en, en de zitpositie. Maar ik moet zeggen dat het met het budget wat ik had, dat het dat heel erg goed gelukt is. Maar als ik dit thuis bij mij in de woonkamer wil hebben? Ja, dan moet je al redelijk sparen. Ik bedoel, ik heb hier en daar Massa gehad. Ik heb Spulletje uit Italië, bestuur heb ik gekregen. Sponsoring. Sponsoring omdat als meneer Van der Garten ermee rijdt, andere mensen het ook zomaar leuk zouden kunnen vinden. Ja, wie weet. En, uh, dus ik heb hier naar een mazzel gehad, maar ik ben, uiteindelijk was ik ongeveer 3000 euro kwijt. Dus viel nog mee. Zeg nou, was Juan Pablo Montoya jaren geleden eigenlijk de eerste Formule 1-coureur? Die zei. Ik begin als Formule 1-coureur, ik ken die circuits niet. Ik doe het allemaal thuis, met schermen. Inmiddels doen jullie het allemaal hè? Ja, behalve Kimi Rijkon. Die heeft daar geen tijd voor. Ja, weet ik weet niet of hij tijd heeft, maar die vindt het helemaal niks. En uh, die doet ook uh, zeg maar een track walk. Voordat je, als je naar een nieuwe squee gaat, doet hij ook niet. Even wandelen om te kijken hoe de bochten erbij liggen. Ja, dus dat doet hij nooit. Dus ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. En uh, ik denk dat dat ook uh, prima is om, eigen, om je eigen manier te doen. Ik vind het fijn om gewoon wat rondjes van tevoren te rijden op een squee die je misschien al kent of die je niet kent. En, uh, en probeert gewoon te zien welke versnelling je nodig hebt, hoe hard je door een bocht heen kan gaan, hoe laat je kan remmen en hoe dat gaat. Het is meer dan even ontspannen. Ja, ja sowieso, kijk als ik hier zit dan zit ik ongeveer een uurtje en dan ben je wel redelijk gespannen bezig en je probeert altijd je rondetijd te, uh, te verbeteren. En je probeert soms ook gewoon een, een sessie te doen, uh, je, een kwalificatiesessie dat je maar één ronde hebt. En uh, je probeert soms ook gewoon een, ronde, een race te rijden. Niet helemaal van anderhalf uur. Maar misschien wel gewoon van een half uur tot drie kwartier... dat je gewoon constante rondetijden probeert te rijden. Dit zegt alles, hè? Tijdens snelle ronden blaft er op de achtergrond een hond die uit wil. Gaat <lacht> de postbode voor de deur? Ja, als de postbode er is, dan uh, loopt hij altijd te blaffen. <lacht> Ja, van der Garden: reportages van Louis Dekker. Na acht uur racen ze nog eventjes verder in de simulator. Dan gaan ze Monaco doen. Want dat is de volgende Grand Prix oefening. En Guido gaat niet alleen. Louis kruipt ook achter het stuur. 1 plus 1 gratis, 2 plus 3 gratis, 50% korting, 60%... Ja, het is weer schapruimen bij Makro! Met onvoorstelbare kortingen op speciaal geselecteerde artikelen. Zo doen we dat bij Makro, partner van Ondernemend Nederland. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Inhibin kan u helpen. Inhibin is vrij verkrijgbaar bij de apotheek. Lees voor het kopen van Inhibin de aanwijzingen op de verpakking.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 Een deel van de Haagse Schilderswijk ontwikkelt zich tot een enclave van orthodoxe moslims, zo spreken bewoners elkaar op straat aan op gedrag dat niet past bij streng gelovigen, dat constateert Dagbad Trouw op basis van eigen onderzoek in de buurt. Volgens de krant is de criminaliteit in de buurt gedaald. De twee broers die op Curaçao vastzitten voor de moord op politicus Helmin Wils... worden niet langer verdacht van moord. Ze blijven wel vastzitten voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Zo meldt het OM van Curaçao. Volgens de rechtercommissaris is er onvoldoende verdenking tegen hen. Het Franse olieconcern Total gaat in Congo niet naar olie boren bij het leefgebied van de laatste berggorilla's. Dat heeft de topman van het bedrijf gezegd tegen zijn aandeelhouders. Het Wereldnatuurfonds vroeg Nederlandse beleggers in actie te komen. Enkele Nederlandse banken beloofden dat ze met Total zouden praten. De berggorilla is een beschermde diersoort. Er zijn nog maar een kleine 800 van. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Het weekend levert behoorlijk afwisselend weer op. Elke dag hebben we eigenlijk totaal ander weer. Vandaag overheerst de bewolking en in het noorden en geleidelijk ook in het midden valt er van tijd tot tijd regen en motregen. In het zuiden blijft het vrijwel overal droog. Daar breekt vanmiddag de zon door en dan wordt het daar 16 à 17 graden. In het noorden breekt de zon pas vanavond voorzichtig door en daar wordt het maximaal 12 à 13 graden. De wind neemt in de loop van de dag af, die stelt vanmiddag weinig voor. Vanavond winnen de opklaringen dus terrein. Vannacht ook en morgen hebben we dan vrij zonnig weer. Temperaturen worden hoog, zo'n 19 tot 23 graden. Alleen de Waddeneilanden hebben lagere temperaturen, want er waait een noordenwind. In het zuiden van het land neemt morgen de bewolking toe en gaat in de loop van de middag een enkele bui vallen. Die buien die blijven maandag ook in het zuiden vallen. Het kan daar dan stevig doorregenen, terwijl het westen en noorden wat vaker de zon zien. Het warmst wordt het maandag in Groningen met 20 graden. Het koudst in het zuiden van het land, 15 graden. Het Radio 1-journaal, straks Bert Koenders. Hij is sinds gisteren hoofd van de Verenigde Naties in Mali. En gemeenten worden steeds voorzichtiger met steun aan het betaald voetbal, aan betaald voetbalclubs. Dat blijkt namelijk uit een rondgang van de NOS onder gemeenten en betaald voetbalorganisaties. Nog maar vier gemeenten geven financiële steun aan voetbalclubs. Drie jaar geleden waren dat er nog zestien. Hugo van der Parre is een van de redacteuren die dat heeft onderzocht. Hugo, uh, aardig onderzoek van jullie, maar waarom hebben jullie dat eigenlijk onderzocht? Nou ja, het afgelopen seizoen was in zoverre bijzonder dat AGOVV en Veendam uh, omgevallen zijn. Die zijn failliet gegaan, uit competitie gehaald. En daarnaast is er een, uh, bekend geworden dat de Europese Commissie een onderzoek is gaan doen naar steun aan voetbalclubs. Dus wij vonden dat reden genoeg om eens te kijken hoe het ervoor staat. Ja, eigenlijk het eigen onderzoek van de Europese Commissie. En wat kan de Europese Commissie verwachten? Want wat hebben jullie gevonden? Nou ja, wij hebben gevonden dat van de 31 betaald voetbalgemeenten die er nu nog zijn... Uh, hebben er 29 meegedaan aan ons onderzoek... en daarvan geven vier aan dat ze nog steun geven. Dat is heel weinig, want drie jaar geleden hebben we precies hetzelfde gevraagd... Ja. en toen waren er nog 16 gemeenten die dat aangaven. En waar ligt dat dan aan? Dat ligt aan verschillende redenen. Uh, de, belangrijk is misschien wel dat de gemeenten het gewoon zat waren... om steeds uh, op te draaien voor de tekorten van de clubs. Uh, maar ja, maar dat leek redenen. een soort bodemloze put, hè? Dat was het inderdaad. Als een club uh, uh, dreigde om te vallen, dan kwam er altijd weer een gemeenteraad... of een wethouder die door de knieën ging... Uh, dat kan op een gegeven moment niet meer. Maar er zijn nog twee redenen. Laten we even luisteren naar sporteconoom Pieter Nieuwenhuis. Omdat die gemeenten zich inmiddels keurig aan de regels houden. Die recentelijk door Europa veel strakker aangeleind zijn. En zij kunnen zich het domweg niet meer permitteren om dingen te doen ten aanzien van deze bedrijfstak. Die zij ten aanzien van andere bedrijfstakken ook niet meer kunnen. Dus de zwakke knieën van de wekhouders worden overruled door de transparantie van het systeem. Maar blijkbaar uh, zijn de gemeenten ook met die geoorloofde uh, regelingen wat minder scheutig. Want ja, je ziet nog maar dat het nog maar drie keer is toegepast het afgelopen seizoen. Heeft natuurlijk ook te maken met de toestand waarin gemeenten zichzelf beginnen. Hun financiële ruimte is ook steeds beperkter. Ook zij staan uh, onder toezicht en ook bij hun wordt gekeken... of de verplichtingen die zij aangaan passend zijn in het prioriteitenstelsel van de politiek. Uh, met die drie keer bedoelt Nieuwe Huis dat nog maar drie gemeenten een lening of een garantstelling hebben gegeven. Dus dat zijn er niet veel meer. Nee, dat is dus behoorlijk naar beneden gegaan. Komt dat overigens allemaal door dat onderzoek van, uh, van Europa? Of speelt de crisis misschien ook een rol? Dat, dat zegt Nieuwe Huis ook, hè? Ja. Uh, De gemeenten moeten natuurlijk zuiniger aan doen. Dus dat zal ook een rol spelen. Ja. en uh, Want Europa kijkt naar onder andere uh, Eindhoven. Kijkt Europa trouwens naar nog meer? Ja, Europa kijkt naar vijf steden en vijf voetbalclubs. Die clubs zijn PSV, Willem II, MVV, NEC en FC Den Bosch. Uh, voor FC Den Bosch was dat ook een reden om niet mee te doen aan ons, aan ons onderzoek. En, en met PSV is die discussie natuurlijk heel pregnant. Uh, PSV zegt dat, het, uh, dat ze gewoon de grond gekocht hebben onder het stadion... Um, Brussel vermoedt dat daar mogelijk uh, ongeoorloofde staatssteun uh, is verleend. Ja, en NEC, Nijmegen, daar is ook een constructie met het stadion toegepast? Daar gaat het om vergelijkbare dingen, maar met veel kleinere bedragen. Daar heeft het ook te maken met de aankoop van een trainingscentrum... Uh, uh, maar veel geringere bedragen. Ja. Nou zijn uh, wethouders, daar hadden we het in het begin altijd al over... de politiek, laat ik het algemeen houden... altijd bijzonder kinderop en vier dat er betaald voetbal is in hun gemeente. Want ja, dat heeft een bepaalde uitstraling. En jullie hebben ook gevraagd naar de toekomstverwachtingen. Uh, en dan bedoel ik niet wie de kampioen wordt... maar vooral of er uh, in de toekomst nog betaald voetbal wordt ja. uh, gespeeld. En nou, ja, Gemeenten vinden dat inderdaad belangrijk. Ze geven gemiddeld een 7,7 voor hoe belangrijk betaald voetbal voor hun gemeente is. Maar ze zijn ook somberder geworden. Want acht gemeentes van de 29 in ons onderzoek geven nu aan dat ze er niet zeker van zijn... dat de komende vijf jaar of over vijf jaar nog betaald voetbal in hun gemeente is. En dat cijfer was drie jaar geleden een stuk lager. Toen waren er maar vijf van 34 voetbalgemeenten zo somber. Ja. Uh, en die acht, zijn dat allemaal clubs uit de Jupiler League of ook clubs uit de Eredivisie? Dat, dat varieert, die, uh, allebei. Zorgen dus voor uh, de toekomst. Maar zijn er eigenlijk überhaupt nog mogelijkheden om, om ergens te snijden? Want uh, dit gaat vooral over de manier van waarop ze creatief aan geld konden komen... Zijn er nog andere mogelijkheden voor de clubs om de tering naar de nering te zetten? Nou, daar zijn clubs natuurlijk de afgelopen jaren al mee bezig geweest. Ook de afgelopen jaren zijn de begrotingen elk jaar opnieuw omlaag gebracht. Vooral als het gaat om de kosten van de spelersalarissen. En daar moeten ze misschien wel mee doorgaan... want van de gemeente krijgen ze geen cent meer. Daar je, het wordt steeds minder. Ja, dat blijkt wel uit dit onderzoek. Meer na te lezen op nos.nl. Verslaggevers, correspondenten... Reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Bert Koenders, oud minister van Ontwikkelingssamenwerking... wordt het hoofd van de missie van de Verenigde Naties in Mali. Dat maakte Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, gisteren bekend. Buitenland redacteur Joan Veldkamp vroeg aan Koenders wat hij gaat doen. Ik word daar de speciale vertegenwoordiger van, van Ban Ki-moon, van de secretaris-generaal van de VN. En het hoofd van de vredesmissie die daar komt, bestaande uit ongeveer 11.000 troepen, 1440 politiemensen. En een heleboel mensen die gaan uh, werken aan de opbouw van de rechtsstaat. Uh, het zal vooral ook een politieke missie zijn. Het gaat natuurlijk om de veiligheid. Zoals u misschien weet is in Mali een staatsgreep geweest, uh, ongeveer... Uh, Anderhalf jaar geleden en tegelijkertijd zijn er invallen geweest van jihadistische groeperingen die zich genesteld hadden in het noorden van Mali. Dus ja, de allereerste opdracht zal zijn bescherming van de bevolking, het terugbrengen van vrede en veiligheid en verzoening en politieke dialoog. Dat is een ingewikkelde opdracht en uh, nou ja, daar gaan we ons aan zetten. En uh, nou uh, worden er ook over twee maanden al verkiezingen georganiseerd in het land. Is dat wat u betreft niet iets te vroeg? Nou, ik vind dat eerlijk gezegd nog een beetje moeilijk te beoordelen. Het is duidelijk dat uh, men snel een nieuwe regering wil, omdat er nu uh, een overgangsregering is. Hè. Er was een staatsgreep, dus iedereen wil graag dat er een regering is die als uh, representatief wordt gezien voor de bevolking. Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden als het gaat om bijvoorbeeld uh, nou, dat iedereen kan stemmen. Dat de mensen die ook gevlucht zijn naar de buurlanden een kans hebben om hun stem uit te brengen. Er moet ook een zekere mate van veiligheid zijn. Ik ga op de grond uh, bekijken of dat uh, allemaal mogelijk is. Maar het is in ieder geval belangrijk dat er snel een regering komt die de keuze is van de bevolking. Nou wordt die VN-vredesmacht gevormd, u zei het net al... door ruim 11.000 Afrikaanse soldaten en ruim 1.400 politieagenten. Is het wenselijk dat daar ook westerse soldaten aan worden toegevoegd? Ja, dat denk ik zeker. Het is natuurlijk zo dat de Verenigde Naties is een wereldorganisatie en uh, de Veiligheidsraad en alle leden van uh, de Verenigde Naties, die willen graag dat daar de VN optreedt met ontwikkelingssamenwerking, met uh, investeringen, maar ook dus met veiligheid en troepen. En het is natuurlijk ook belangrijk dat ja, iedereen zijn steentje bijdraagt. Uh, de eerste troepen die, ze, die er zullen komen zijn vooral uh, uit de regio, die hebben ook een eigen verantwoordelijkheid, maar daarnaast is het ook belangrijk dat er troepen komen die inlichtingencapaciteit hebben, die troepen kunnen vervoeren, uh, die logistische... Uh, logistieke mogelijkheden hebben, want anders wordt het erg moeilijk voor ons om daar natuurlijk op te treden. En dat geldt ook voor politiemensen. Dus het is echt een noodzaak dat ja, eigenlijk alle landen van de wereld een steentje bijdragen. En in dat verband zou Nederland ook een bijdrage kunnen leveren. Dat hoeft niet eens te zijn met troepen. Dat kan ook zijn op het terrein van inlichtingen of medische voorzieningen of stafcapaciteit. Zoals u weet gaat de Europese Unie ook een bijdrage leveren door het trainen van troepen. Hè, zodat de Malinezen zelf de zaak kunnen overnemen. Dat zo'n vredesmacht er ook niet voor altijd hoeft te blijven. Nou ja, daar zou Nederland ook een bijdrage aan, uh, aan kunnen leveren, denk ik. Wanneer begint u? Ik ben uh, nog uh, nu hoofd van de vredesoperatie in uh, Ivoorkust. Dus ik moet daar natuurlijk nog wel een beetje afscheid nemen, maar daarna ga ik beginnen. Veel succes! Ik dank u wel. Dat zei Bert Koenders tegen onze buitenlandredacteur John Veldkamp, die het gesprek voerde. Veel Argentijnen reageren gelaten op de dood van oud-dictator Jorge Videla. Het geldt niet voor de nabestaanden van de slachtoffers van zijn vuile oorlog. Een van die nabestaanden, nabestaanden is Alejandra Slutsky. Haar vader is een van de mensen die spoorloos verdwenen onder het regime van Videla. Ze is nu aan de lijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat dacht u um, toen Fidela was gestorven? Was u blij? Was u opgelucht? Wat is het woord? Ik denk dat ik eerder uh, blij was, maar dat duurde eventjes. Heel, heel, heel even, die, want daarna was het echt zo van... Er mm, uh, zijn nog wat mensen die... en er zijn nog wat strafzakken die uh, gaande waren en die niet... Uh, niet afgerond kunnen worden. Ja, dus blij, maar ook een beetje jammer omdat het recht in deze zin niet helemaal zo'n loop heeft kunnen krijgen. Ja, er is één grote rechtszaak lang onder het zijn van buitenlandse mensen uit Uruguay, Paraguay, andere landen die hier ontvoerd zijn geweest en weer naar andere landen gevoerd zijn. En daar was Fidela de enige aangeklaagde van. Ja. En hij is nu dood. Dus de familieleden van die slachtoffers is nu geen recht uh, voor hun. Ja, hier in Nederland zei de uh, minister-president... van over de doden niets dan goed... maar over deze doden valt weinig goed te vertellen. Dat is ook een beetje ja. zoals u dat voelt. Ja, dat is niet zoals wij het voelen, ja, inderdaad. En het komische van alles is dat hij hey, gestorven is zittend op de toilet... En uh, uh, terwijl hij zijn, ja, daar zijn dingen aan het doen was. En uh, daar kunt u voorstellen de grappen die over gemaakt worden. En ja, iemand stuurde net een uh, meldje rond van. Uh, ja, hij was bezig het beste uit zichzelf te halen. <laughs> Dat was niks aan Ja, doen. ja nee, ik begrijp, uh, ik begrijp hoe er gereageerd wordt uh, in Argentinië. Aan de andere kant, um, hij heeft nooit berouw getoond. Dat moment is nu ook voor ja. eeuwig voorbij. Nee, maar ik had ook niet verwacht dat iemand als hij de zou betonen. Dat is iets wat hij gewoon... Uh, nee, dat zou hij nooit doen. Dat heb ik ook nooit op gehoopt of gedacht dat het zou gebeuren. Geen van ons mensen zoals hij of zoals Martinez Martínez et etc. Die roepen vandaag de dag nog dat het een oorlog was. Ik roep vandaag de dag nog dat, dat de communisten hier zullen komen en dat het één grote chaos was en dat het opgetreden moest worden. Ja. En uh, dus, ja, dat mensen mensen van overtuigen wat ze deden goed was. En, maar goed, en... dan hoeft hij geen berouw te tonen misschien vanuit zijn visie. Maar hij heeft ook niks gezegd en ook al die andere hoge militairen... niks gezegd over hoe het is gebeurd, waar de mensen zijn gebleven. Het gaat wel ook over uw vader. Um, dus is er een kans ja. weer uh, weg dat u ooit te weten komt... hoe, uh, hoe dat allemaal verlopen is. Ja, en dan, dat, is dus, dat is het kwalijk. Dat ze gewoon hun mond houden en niet uh, de moeders, die ook al heel oud worden. De moeders en de, de, de zonen en dochters en de broers en zusters. Uh, de waarheid geven waar ze recht op hebben. Wij hebben recht op een stukje geschiedenis van onze eigen ouders. En zij hebben die. Dus dat op de dag van vandaag spelen ze ons een stukje verhaal dat van ons is. Wat is er met onze ouders gebeurd? Wat is er met de zoon en dochter van de moeder van de Meis gebeurd? En dan nemen ze mee in hun graf. En dat is natuurlijk pijnlijk. Ja, begrijp ik. Ik dank u wel voor het gesprek. Alejandra Slutsky was dat. Het is kwart voor acht. Het Duitse vliegveld Wezen bestaat tien jaar. Een groep Nederlandse investeerders kocht het tien jaar geleden. En inmiddels is het een van de belangrijkste vliegvelden voor Nederland geworden. Want van de 2,5 miljoen gebruikers per jaar komt ongeveer de helft uit ons land. Verslaggever Matthijs Holtrop die sprak met de eigenaar Herman Buurman. Het is maar een kilometer of twee tussen de Nederlandse grens... en het einde van de start- en landingsbaan van vliegveld Wezen. Ongeveer een half uurtje rijden van Nijmegen. In de bossen bij het Duitse Wezen staan de hangars van Airport Laarbroeg... Zoals het tot tien jaar geleden heette. Een militair vliegveld. Hier zijn 15 miljoen mensen doorheen gelopen. En uh, er zijn er maar heel weinig die weten waar ze nou echt doorheen liepen. Zegt Herman Buurman, de eigenaar van het vliegveld. Hij geeft me een rondleiding door de geschiedenis van het vliegveld. Die begint in de terminal. Dit was een, een U-boothal. Dus hier werden duikboten ingebouwd in Bremen aan het water. Toen de Engelsen hier een, een, een, een militair vliegveld gingen bouwen... hebben ze die, die duikboothaal daar afgebroken en hier opgebouwd als zijn een hangar. En dat is, tot wij hier begonnen, is dit als hangar in gebruik geweest. We hebben ook allemaal mooie oude foto's van. Die hebben herios, tornado's, alles heeft hier binnen gestaan. En we hebben eigenlijk alles eronder uitgeslagen, maar wel de hele constructie met dak laten staan. En deze uh, mooie, nieuwe, moderne terminal eronder gebouwd. Op een steenworp afstand van de terminal staat een groot roestig gebouw. Ongeveer drie verdiepingen hoog. En zo groot als een half voetbalveld. Binnen staan nog allerlei Engelse machines. Ja. Hallo, Hallo. Hebben we geen licht erin? dat is lichter. Dat is goed. Oké, okay, dank je. Ja, um, um, oh. Maar we lopen nu de bunker in. Ja, van buiten lijkt het één grote roesbak. Meters dikke deuren. Ja. Dit is echt nog pikken donker. Hè. Het is maar goed dat we een lamp hebben meegenomen. Een oh. zaklamp. <laughs> Dan zien we nog iets waar we lopen. Treatment of the non-breathing facility. Maar toch een behandelkamer. Ja, dan kon je nog ademen, geloof ik, als het nergens meer komt. Te ja. Het is toch leuk om overal even aan te zitten, hè? even aan die hendels te trekken. Het is net alsof dat je in een James Bond film terechtgekomen bent. Alle knopjes zitten nog op op de kasten. Hier ook. Helemaal mooie rode knoppen. Groene, blauwe, zwarte. de metertjes. Het militaire verleden is voor de bezoekers van vandaag de dag een bijzaak. Ongeveer de helft van alle reizigers komt uit Nederland. Waar gaat de reis naartoe? Barcelona. Voor hoe lang? Voor drie dagen. En waarom vliegt u nou vanaf dit vliegveld? Omdat het heel goedkoop was. Waar komt u vandaan? Arnhem. En waarom vliegt u vanaf Wezen? Uh, omdat het heel goedkoop en dichtbij is. Dat valt prima. Beter als helemaal naar Schiphol uh, rijden. Ja, want waar komt u vandaan? Doetinchem. Doetinchem. In de Achterhoek, ja, dat is dan een uurtje rijden? Ja, een klein uurtje. We zitten hier in een, in een, in een enorm grote catchment area. Uh, in het low-cost bereik is het zo dat mensen uh, bereid zijn tot twee uur te rijden naar een vliegveld. Nou, als je hier een cirkel trekt van ongeveer twee uur autorijden, dan bereik je bijna 36 miljoen mensen. Dat is gewoon vergelijkbaar met Parijs en met Londen. Nou, dan kun je zeggen, ja, waar veel mensen wonen, zullen er wel veel vliegvelden zijn. Dat klopt, er zijn veel vliegvelden. Maar dat zijn dan uh, eigenlijk hoofdzakelijk vliegvelden die nu al met allerlei... Uh, uh, beperkingen geconfronteerd worden. Als het gaat om de groei van wezen, is voor Herman Buurman de sky the limit. Maar een beetje hulp van Schiphol zou welkom zijn. Nou, in Nederland wordt gekeken. Hè. Schiphol kan alle toekomstige ja. groei niet meer aan. Dus er wordt gekeken waar moeten er mee naartoe. Kunt u een aanbod doen? Kunt u zeggen, van nou, wij kunnen zoveel miljoen passagiers makkelijk erbij hebben van Schiphol? Ja hoor, wij kunnen er uh, 10 miljoen makkelijk bij hebben. Geen probleem. Bouwen we de tunnel uit, terminal uit... en. Uh, we kunnen het heel snel oplossen. En het kan ook nog een keer heel snel. Dus laat uh, maar komen, zou ik zeggen. <laughs> Mijn buurman was dat. Het weekend is er op het vliegveld onder meer een vliegshow... met historische vliegtuigen. Dit is ook historie 1987. De Boss zelf, Bruce Springsteen. Somebody Hey, dat nummer, het nummer komt van dat album Tunnel of Love uit 1987. Bruce Springsteen was dat. Zware en aanhoudende regen valt tijdens het Suriname. Rivieren treden buiten hun oevers, maar ook zwampen overstromen. Donderdag werden 200 mensen geëvacueerd uit dorpen langs de Kotika-rivier. Gisternacht overstroomden grote delen van het district Saramaka. In de omgeving van de hoofdplaats, Groningen, liep een kippenboerderij onder water... en meer dan 3000 kippen verdronken. Het verslag is van onze correspondent Hamer Deze kippen en kuikens hebben het overleefd? Ja, omdat ik net tijdig was om ze te kunnen evacueren. Hoe hebt u het gemerkt? Want u woont ernaast. Ja, maar hoe wij gemerkt hebben, uit regen al een week, maar hier was het nog niet overlopen... Het begon zachtjes, zachtjes, door het stromen van het water, van het swamp, waar dan ook, begon het water naar deze richting toe te stromen. En we hebben die de kippen geëvacueerd naar de hoogste gedeelten in de hokken. En oké, okay, daar bleven ze, maar één uur in de avond, in de ochtend, kreeg ik weer bericht van dat die hele hok overlopen was. En ik heb me gehaast naar hier toe, maar 4.000 kippen om te evacueren is niet een makkelijkheid. Eén Want het, het water stond... Hoe hoog hier, het, stond het water, water stond op daar in de hokken. Ik heb van de districtcommissaris een machine ter beschikking gekregen. dat ik een uh, gat kan graven om die dode kippen daarin te doen. Dus die gaat de kippen hier begraven? Ja, vanavond vandaag, nee. Kijk, die man is net bezig om die in de zakken te zetten. Dus uh, al die dode kippen oprapen in die zakken zetten. Dus uh, het wordt een massagraf. Dit is de goot die normaal voor de afwatering moet zorgen. Die wordt nu helemaal. Uitgebakkerd. Ja. ja, dat klopt. Dat heeft nog niet heel veel effect, heb ik de indruk. Wat u? De planten worden daar uitgehaald. Er komt veel rotzooi naar boven, maar het gaat niet sneller stromen. Nee, nee, nee, dat niet. Ik denk niet dat dat de oorzaak is. Ik denk dat er ergens anders veel meer water stroomt naar deze richting toe. Deze mevrouw zit helemaal onder het water. Je kunt alleen met een loopplank die aangelegd is het huis bereiken. Ja, ze moet verhuizen. Ze is bezig altijd te verhuizen, want dit kan niet. Alles drijft alleen mee. Ik ben Jean. U woont hier? Ja, ik woon hier. U bent uw huis aan het leeghalen? Ja, ik, ben, ik heb water binnen, dus ik ben bezig met mijn huis aan het halen. Waar gaat u dan naartoe? Ik ga naar het huis van mijn moeder. En het is voor het eerst. Het heeft zoveel water. Komt dat door de hoeveelheid regen of door de slechte afwatering? Ik denk dat het door de slechte afwatering kan zijn. Want als je kijkt, dan, het water stroomt dan niet. Als je zoveel schoma opengooit, dan zou het water dan moeten stromen. Maar hij stroomt niet. Er komt juist meer water. Door die zwampen die hier ja, achter liggen? Ja, liggen. Hebt u veel schade? Toch wel. Ik heb mijn televisie verloren. Want uh, ja, het water is gaan stijgen binnen. Maar ja. Het kwam heel snel, het water? Ja, het kwam heel snel. Die gaan twee uur vanmorgen. Enig idee wanneer u terug kunt? Als dit water, ik denk, ik denk dat, het veel, dat het zo snel leegloopt loopt. Maar ja, na drie maanden denk ik. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is Martijn Nijhuis. Op de voorpagina van het AD staat de kop Zet hem op aan hoek... met een foto van de zangeres die in de finale van het Songfestival staat. Ja, Volgens mij staat dezelfde foto ook in de Volkskrant. Ja. En daaronder het belangrijkste nieuws voor de krant. De politie gaat leerlingen en leraren in het basisonderwijs inschakelen... bij het politiealarm Amber Alert. Het is voor het eerst dat kinderen worden betrokken... bij een opsporingsmiddel van de politie. De scholen krijgen lesmateriaal waarmee kinderen leren voorkomen dat ze zoek raken. En ook leren ze hoe ze details kunnen onthouden als ze verdachte mensen zien. Volgens de politie kunnen met de campagne vermissingen en ontvoeringen worden voorkomen, zo schrijft het AD. Dagblad Trouw heeft zich verdiept in een buurtje in de Haagse Schilderswijk. Dat deel ontwikkelt zich volgens de krant tot een enclave van orthodoxe moslims. Ze willen hun strenge regels op straat toepassen. Niet-moslims en gematigde moslims worden aangesproken op roken op straat... of het gebruik van alcohol of varkensvlees. En vrouwen in rokjes worden ook aangesproken. En het gebied waar het om gaat wordt de sharia-driehoek genoemd. Trouwens sprak tientallen bewoners, vrijwilligers, jongeren en organisaties. En zij zien al jaren de invoering van een mini-sharia. Antilliaans Dagblad sprak de advocaat van de twee broers... die niet langer worden verdacht van de moord op de politicus Helmen Wiels. De mannen blijven op Curaçao wel vastzitten... voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Volgens een advocaat hebben de broers spijt van de dreigvideo die ze hebben gemaakt. Ze bieden excuses aan aan iedereen die zich door het filmpje heeft vervolgd. Het filmpje was niet bedoeld als dreiging, zegt de advocaat. Welke bedoeling er wel achter zit, dat kan de advocaat niet zeggen. Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel... controleren zorgverzekeraars nauwelijks de juistheid van ingediende declaraties. Het zorgstelsel, dat zeven jaar geleden werd ingevoerd... maakt het onaantrekkelijk om fraude op te sporen. De Nederlandse zorgautoriteit wist hiervan, maar deed niets. Blijkt dat dan een rapport van een commissie van experts. Dat schrijft de Telegraaf. En in de Volkskrant een uitgebreide analyse van de kansen van Anouk vanavond is het Zongfestival. Volgens een verzamelwebsite van Pols eindigt Anouk al zesde. Nou, u hoort het wel altijd, denkt de oud zangeres Marga Bult ook. En de VAT meldt op de site dat het rijbewijs van een man uit geel... in België is ingetrokken. De man had zijn zwarte fort uitgerust met blauwe knipperlichten... in de koplamp en in de bumpers. Hij installeerde ook een sirene... zodat het leek alsof het op een onopvallende politieauto ging. Maar ja, toen is hij zin met een loeiende sirene knipperlichten... de weg op bewoog, toen ging het mis. De auto is in beslag genomen. Hoe dik is de kont van een rotgans? Vogelonderzoekers op de Schelling bekijken de tips van deze trekvogels... om erachter te komen of het goed met ze gaat. Verder gaan we in Vroege Vogels op bezoek... bij de wereldberoemde tuinontwerper Piet Oudolf. Wat ik doe, dat is gewoon een omgeving te scheppen waar je je prettig in voelt. Bijna niemand in Nederland kent hem, maar in Engeland wordt hij herkend op straat. Voor de rest kan ik niet zo heel veel vertellen, want ik heb nog een klusje te doen. Zo, deze zit vast. kind kan er was doen. Vier planken. En klaar. En wat het wordt, dat hoort u. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Wie ondersteunt mijn vader thuis? SeniorService.nl in Kassa, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... testen 18 sfeerhaarden die op bioethanol branden. Alle 18 werden ze afgekeurd. Hoe weet je of die van jou ook gevaarlijk is? En we hebben het over oplichters op Marktplaats. En de test gaat over kattenbakvulling. Vanavond in Kassa, 10 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Grotere wonen, je eigen bedrijf, meer vrijheid. Voor welke financiële keuze sta jij? Hoe pak jij dit aan?